Goedemiddag, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Pfizer komt met een coronavaccin voor jonge kinderen. In de prik zit hetzelfde als in die voor volwassenen, maar dan in kleinere hoeveelheden. Hij is bedoeld voor kinderen tussen de 5 en 11 jaar. Pfizer hoopt dat het kindervaccin snel wordt goedgekeurd en dat er halverwege volgende maand al mee kan worden geprikt. Demissionair premier Rutte heeft vanochtend 9-11 herdacht. Hij gaf een toespraak in de grote kerk in Den Haag. Hij kan zich het moment van de aanslagen nog goed herinneren. We zien die eerste apocalyptische images before onze ogen. We voelen dat sickening, surreal feeling, Dat. disbelief. the knowledge dat er altijd zal zijn. Een wereld before 9-11 en een wereld after. Morgen zijn de aanslagen precies 20 jaar geleden. Dan wordt er op veel plekken in de VS bij stilgestaan. De overheid heeft een oproep om minder vlees te eten... expres uit een campagne geschrapt omdat het onderwerp politiek te gevoelig lag... Die campagne werd twee jaar geleden gestart om mensen klimaatbewuster te maken. Actiegroep Wakker Dier kwam erachter. Minder vlees eten is een van de belangrijkste dingen die je als burger kan doen voor het klimaat. En als je dat dan niet durft te benoemen in zo'n grote campagne waar zoveel geld achter zit, ja, dan is die bij voorbaat al gefaald. Ze stappen nu naar de rechter om erachter te komen wie er heeft besloten om de minder vleesoproep uit de campagne te laten. En dit geluidje verdwijnt binnenkort. De videochat-app Houseparty, waar je net dus de ringtoon van hoorde, stopt. Na vijf jaar gaan de makers iets anders doen. Als je de app op je telefoon hebt, kan je hem tot oktober gebruiken. Houseparty, waarmee je in groepjes kan videobellen en online spelletjes kan doen, werd vorig jaar door corona super populair. Het weer nog, zon met af en toe een wolkje vanmiddag richting de avond steeds vaker een bui. Op sommige plaatsen kan het ook wat onweren. Het is 22 tot 24 graden. ZFM, Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. In de regio momenteel alleen vertraging op de N9 van Den Helder naar Alkmaar. Voor Bergen staat nog steeds een file van 5 kilometer door de werkzaamheden. Vertraging is daar zo'n 10 minuten. Tot zover de verkeersinformatie.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 Goedemiddag weer bij... Uh, morgen is het weekend. Achter de knoppen zit weer Pim Groof. Goedemiddag. En ik ben Kopp. En Zometeen komt uh, Maaike Koper en, van de PvdA. En die gaan we interviewen. En daar um, nou, is het wachten een beetje op. En als u vragen heeft van Maaike Koper... kunt u natuurlijk altijd naar de studio bellen. 023 57 30 393. Ik kom herhalen eventjes... 023 57 303 Ja, yes. En natuurlijk, om een plaatje aan te vragen, mag ook altijd. Kan ook. Of een indringende vraag aan Marja te stellen, mag ook altijd. <laughs> Alles kan. Alles kan. Dus. Yes. Gewoon nog even wachten. Uh, ja. Maaike heeft wel aangegeven dat ze uh, als muziek wil horen uh, 60, 70 jaren. Ja. En smart lappen. Dus het eerste uur gaan we uh, muziek uit de jaren 60, 70 draaien. En het tweede uur gaan we alleen maar smartlappen draaien. Dus u bent gewaarschuwd. <laughs> Hier komt de eerste, de Who uit My Generation. People try to put us to Talking about my generation. Just because we get around. Before I get old Talking about my generation My generation My generation, baby Why don't you all fade away Don't try to dig what we all say I'm not trying to cause a big s s sensation Talking about just talking about my generation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 Cause we g, g get around. my generation. This ain't doing awful, generation. die before I get old. Mmm. -hmm. Dankjewel, ja, even snel op de fiets. Ja, vanuit ja. het uh, gemeentehuis gekomen. Nee, ik had een digitale vergadering thuis, twee. En dat is dan het voordeel van digitaal vergaderen. Dat je er uh, twee achter elkaar kan doen op één locatie. Maar die duurde tot 12 uur. En dan moet je nog even snel op de fiets deze kant op. Want wat leuk om hier te zijn. Ook ja. live, hè? Dat ja. is ook echt fijn om echt weer live. Uh, ja. Ja, om mensen te zien. Jij ja, bent Zand van geboorte, denk ik. Ja, geboren getogen. 59 jaar geleden. Uh, geboren op de Van Lennepweg. En uh, ik, heb zelfs, ik, ik heb gestudeerd in Amsterdam. Maar zelfs in mijn studietijd ben ik, ben ik uh, in en Zandvoort ja. op kamers gegaan. Dus uh, ik ben niet... niet uh, ben op reizen overigens. Dus ik ja, verlaat ja. de gemeente wel. Maar uh, ik heb hier altijd uh, met veel liefde gewoond. Ja. En ja. gewerkt. Ja. En hoe ben je in de politiek gekomen? Hoe ben ik in de politiek gekomen? Ja... Ja, mijn man en ik hebben uh, heel lang cafékoper gehad uh, op, het, uh, op het Kerkplein. En daar al uh, was uh, mijn man bijvoorbeeld heel actief uh, voor Horeca Nederland. En daar werd ik vanzelf in, uh, in meegesleurd. Maar dan als het gaat om beroepsonderwijs. Ik heb jarenlang voor de, voor de horeca in uh, besturen van beroepsonderwijs... Uh, bedrijfschap horeca, stichting vakonderwijs. Allemaal uh, uh, leuke dingen gedaan als het gaat om vakmanschap en opleiding. En... Uh, dat is de ene kant waarvan ik zag, oh besturen is aantrekkelijk, want je kunt iets veranderen. Uh, en en de, ande, de andere kant van het verhaal is dat ik uh, ook sinds jaren en dag lid ben van de Partij van de Arbeid. Ik kom uit een, uh, uh, een rood nest, in die zin een hele rode vader, een vakbondsman, dus een beetje erfelijk belast. En, uh, en dat ging eigenlijk via de lijn uh, de woningbouwvereniging. Want vroeger werd je natuurlijk op je achttiende lid. Voor je nummer. Ja. Voor, ja, een, je voor een woning. Ja. Ja. Ja. Voor de inschrijving. En mijn vader zei altijd. Als je ergens lid van wordt. Dan, uh, dan moet je ook naar de vergaderingen. Dan moet je er ook wat aan doen. Nou zo ben ik bij de woningbouwvereniging. Uh, uh, de ledenvergadering gaan bezoeken. En die was toen heel erg in beweging. En die zocht mensen om mee te denken. Uh, nou ja als je je vinger opsteekt. Dan ben je aangezien. Dat beleidsplan ja. gingen ze toen ja. ja. voor het eerst uh, maken. Ik geloof in de jaren tachtig. Wow. Dus dat was heel interessant. Ja, nou, en daar ben ik heel lang bestuurlijk actief geweest. Heb ik ook heel veel geleerd. Uh, en later ben ik uh, uh, naar de, de welzijnsorganisatie gegaan. Ook een hele mooie kant uh, waarin, uh, waarin je heel veel leert over wat je kan doen voor Zandvoort. En wat er, uh, wat er allemaal gedaan wordt op het gebied van zorg en welzijn. Wow. Uh, dus daar, daar zit eigenlijk mijn bestuurlijke roots. Dus uh, toen wij de zaak verkochten zes jaar geleden... Um, mijn man uh, vond het wel tijd voor pensioen. En ik, was, uh, na mijn, uh, ik ben een periode ziek geweest, dacht ik ook... nou, dat, dat harde fysieke werken... Nou, je, nou, misschien moeten we het wat rustiger aan doen. Dus dat hebben we gedaan. En hebben we heerlijk een jaar niets gedaan. Lekker <lacht> is dat, hè? En dat was echt heerlijk, totdat ik me echt zo ging vervelen. Dat mijn man riep, moet jij niet eens een keer wat gaan doen? <lacht> Ergens... <lacht> En toen kwam net uh, de Partij van de Arbeid langs van uh, we zoeken nieuwe kandidaten voor de lijst. Nou, zo is het gekomen en toen heeft de ledenvergadering me op één gezet. En uh, helaas hebben we maar één zetel, maar wel een, uh, een leuk team. En uh, ben ik vanaf maart 2018 gemeenteraadslid. Maar toen jij lid werd van de woningbouwvereniging, was toen in Zandvoort ook zo'n woningnood? Net, ik kom uit Amsterdam, daar had je mm -hmm. dus geen woning, geen kroning. Ja, en... het, het, het, ik yes. studeerde in Amsterdam in die tijd. Ik, ja. ik herinner me nog de kroning van Beatrix en de ME ja, ja, ja. en de, ja. de rookwolken. Een nou, ja, stoeptegels gooien. Ja, op de overtoom heb <laughs> ik nog Het is hier, hier bij ons altijd grote druk op de, op de woningmarkt. En uh, dat komt natuurlijk ook omdat we een badplaats zijn. Ja. Uh, dus dat betekent dat mensen vinden Zandvoort ook heel aantrekkelijk om te gaan wonen. Dus in die zin, veel mensen die met pensioen gaan, die komen hier naartoe. Die willen hier graag uh, wonen. Dus dat is eigenlijk altijd zo geweest. Die, die, uh, die druk op de woning. Maar, maar zo gek als het nu is. Aan alle kanten, hè? dus zowel huur als, als uh, koop. Uh, koop. Dat, dat is, nee, dat is ja, wel het is Maar echt het is niet liefde liefde. alleen in Zandvoort, natuurlijk. Amsterdam ging naar Haarlem en Haarlem gaat naar Zandvoort en zo. Dus uh, het is ook een olieflek die zich verspreidt steeds uh, uh, Ja, maar nou. nu is het wel heel anders, uh, ja? vind ik. Ja. Kijk, op een gegeven moment kreeg je die regionale woningmarkten. Eerst hadden we natuurlijk uh, het op de nummer. Nou, dat was ook niet eerlijk, natuurlijk, want nee. dat betekent als je lang lid was. En zeker voor de jongeren, die moesten ook heel lang wachten op de inschrijving. Ja. Dus de overheid heeft ingegrepen en je kreeg een ander systeem. En dat was een regionaal systeem. Ook vanuit de gedachte, als er van een soort woning in één gemeente niet genoeg is... dan kan bijvoorbeeld een gezin of ouderen ja. of jongeren ook verhuizen binnen de regio. Meer kansen. Ja, ja, ja, ja. Dat was de gedachte ja. erachter. En, uh, want het is niet zo dat er alleen maar mensen naar Zandvoort komen. Er gaan ook mensen uit Zandvoort, Zandvoort. die ergens anders ja. willen wonen. Hè. Dat ja. is natuurlijk... Dus die kansen, daar ging het om Nou. Toen ging het wel een tijdje uh, best wel redelijk. Maar wat er nu echt misgaat is uh, ja, gebrek aan nieuwbouw. Uh, uh, de, de, de inkomensgrenzen voor de sociale huur die zijn verlaagd. Zodat je al heel snel uh, met, met, met, met een gemiddeld inkomen in de vrije sector terechtkomt. Ja. En uh, als je uh, zou kunnen kopen, dan, dan ben je spekkoper. Want dan kun je aan die kant weer verder met een, uh, met een, met een gemiddeld inkomen. Maar met de huidige koopprijzen... Uh, en, en wonen als ja. uh, beleggingsmodel, als verdienmodel... is dat, ja, is dat bijna onmogelijk. Ja. Dus dat, dat was ook in 2018 uh, uh, onze prioriteit nummer één. En dat is het, uh, dat is het nog steeds. Ja. Ja. Oké, okay, even wat muziek. Ja, gezellig. Ja? Wat ja. Ga je draaien. Seer Duke van... Uh... Oh, van mijn favoriete ja. album. Dat heb ik onthouden. Daar komt-ie. Dat vind ik... Ah, dat was Seer Duke van uh, Stevie Wonder natuurlijk. Waarom uh, deze muziek, Mike? Ja, dit is een plaat uit met jeugd. Hè? Songs in the Key of Life. Ik denk, welke je ook noemt. Ik, ja. uh, je kent ze allemaal. Ik kan, ik, ja, kan dat nog gewoon allemaal meezingen. Die, oranjes, uh, die oranje alwee. hoest met die mooie... Uh, ik heb uh, je niet uh, horen meezingen. Uh, nee, maar dat kwam omdat we eigenlijk in gesprek waren. <laughs> dat draai ik hem nog een keer. Maar in mijn guilty hoofd guilty. heb ik dat meegedaan. Maar misschien wil je dat ook niet hoor, voor de, oh, voor, voor de microfoon. Want je hebt gezegd, in 60 en 70 jaar vind je mooie muziek? Ja. En ja. smartlappen. En uh, Ja, al, ja, ja, precies. Is dat ook een guilty pleasure? Is het bij mij namelijk ook een guilty pleasure? Ja, nou, het is bij mij gewoon ook naar buiten gebarst hoor. Met, uh, toen wij een café <laughs> kopen... Uh, uh, hadden, we, hadden we het wel eens over de muziek en dergelijke. Nou, mijn man is dol op jazz. En uh, ik, ik, ik iets meer van de soul. En ik vind overigens Stevie Wonder... is een plaat die we allebei mooi vinden. Want ja. uh, dat is ja. natuurlijk, ja. Hè, dit ja. nummer ook. Ja. Dit, uh, ja. dit vind je ja. ook als jazzliefhebber. Ja. Vind je dat prachtig. Maar wat wij uh, delen, mijn man is teruggevaren. gevaren... En uh, uh, dus de, de oude liedjes van vroeger, zoals ik die met mijn moeder ook bij de afwas uh, zong, die, dat hebben wij gewoon kunnen spontaan in de auto uitbarsten in uh, uh, Witte Rozen of in uh, ja. iets, iets, of iets anders. De ja. kleine jongen. Ja. En, uh, dat had ik met mijn zoon met de vlieger. Dat vind ik terugregen. Ja, ik de vliegers dat is toch heerlijk? Ja. Dat, is, ja. dat is echt waar. En ook zeker André Haas, dus dat heeft een soort echtheid. En ja. dat, uh, ja, het, de, en het zingt ook zo lekker in zo'n auto. Uh, zangeres, ja. ja, zeker. Zangeres zonder naam. En Willy Nou, ja. dat allemaal. Ja. Ja, ja. En dat ken ik natuurlijk van thuis. En toen uh, in, in het café in Kopertje uh, uh, aan de ronde tafel hadden we het daar wel eens over. En toen hebben we uh, overigens uh, nu 25 jaar en een week geleden een Smartlapperkoor opgericht. Oh, zo okay. van, uh, er waren zoveel mensen die dat gewoon ja. heerlijk vonden om te zingen en om te doen en te laten. Toen dachten we, oh, daar moeten we met elkaar, dat moeten ze organiseren. Ja. En zo één keer in de maand uh, zongen we dan smartlappen. En uh, nou, dat ging uh, onder het mom van... Uh, elk lied moet een hoog smart gehaald hebben. Dus er moet <laughs> iemand in dood gaan of whatever. Ja, ja. Ja. En uh, zo hebben we een aantal liedjes verzameld. En uh, we hadden Jan-Peter Verstegen bereid gevonden... om ons uh, te assisteren ah, daarbij. Okay. Ja. En we vonden de uh, accordeonist. En Gree van den Berg heeft dat later nog bij ons gedaan. Nou... Elke uh, laatste vrijdag van de maand uh, zongen we Smart Lab. En die dingen gaan echt in je hoofd zitten. En ja, uh, en, en, uh, ja dat beklijft ook. Ja, en ja. dat is heerlijk om te doen. Nou, daarnaast hebben we dan een uitstapje gemaakt naar de chantier, de zeemansliederen. Nou, dat vond mijn man ja. natuurlijk ook uh, heerlijk. Ja. Um, bestaat het? En oh, ja. uh, het bestaat nog. Ja. Toen wij uh, Café Koper verkochten, uh, zeiden de nieuwe eigenaren: nou, wij willen eigenlijk heel graag iets meer uh, op eten doen. En uh, nou, dat, uh, wij wij zongen dan op vrijdagavond. Ja, dat is dan niet een goede handige avond. En toen. Uh, toen had iemand van, van, van het Smart Lappen, uh, Ja, kort is natuurlijk geen kort. Het is gewoon een Oké. bijeenkomst. Okay. Uh, had had uh, gezegd. Nou ja, ik heb begrepen dat Brie van het Wapen. Eventueel jullie wel een thuisbasis wil geven. Als jullie omhoog zitten. Uh, een keer. En dan kunnen we altijd kijken wat we doen. Nou, we zijn daar een keer uh, naar Brie gegaan. We zijn daar zo warm uh, ontvangen. We zijn nooit meer weggegaan. Ja, nu in coronatijd hebben we het even gehoord. Ja, natuurlijk. Ja. Ja. Maar we hebben al twee keer gezongen. Okay, niet Anna. echt officieel in het café... maar door met elkaar af te spreken op het terras. Keurig op oh, anderhalve yeah. meter yeah, aan een yeah. tafeltje allemaal. Op zaterdagmiddag hebben we dat nu twee keer <laughs> gedaan. Geweldig. En uh, onze accordeonist had een nieuwe accordeon. Die zegt, Maaike, die wil ik dolgraag een keertje uitproberen. Ik zei, nou, als jij dan toevallig langskomt... vind ik dat niet erg. Nee. Toch? <laughs> dus, hebben we die eerste de volgende keer? Nee, ja, misschien wel eind september. Het hangt ook een beetje van weer en toestanden. Ja, en ook tuurlijk. wel van de regelgeving af. Hè? Want we ja. moeten natuurlijk geen dingen doen die niet verstandig zijn. Zoals nee. ja. dus binnenzingen is het bijvoorbeeld... Dat lijkt ja, het me ook, is het of het dan vorm. mag of niet, maar het lijkt ja. me ook helemaal niet handig tot nu toe. Nee. Ja. Maar het was wel heel heerlijk om, uh, om gewoon ja. weer eens ja. elkaar te zien... en uh, lekker voor je uit te zingen. Heerlijk. Ja. ja. Nou, ja, dat was de muziek. Nu echt de muziek, hè? Ja. De Easy Beats met uh, Friday on my mind. Ah. Ja, die kan je ook mee zingen? Zeker, En zeker. laat de microfoon openstaan, hè? Nee, ja? die doet me niet. <laughs> die mensen Monday morning feels so bad. Everybody to tonight. Mooi, hè? Hier. Ja, hier. Ja, dus we gingen een beetje meezingen. Dus uh, de sfeer zit erin. Ja, we gaan het niet voluit doen, want we weten niet wat jij met die microfoon Nee, maar de donut die overgaat. Precies, precies. Doe dat nou maar niet. Ja. Nou, we hebben ook een camera, dat weet je. Ja, oh, even zwaaien. <laughs> Doei. Ja, dus alles wordt... Ja, we hebben met een uh, zandwoorden getrouwd ook. Mijn man, uh, mijn man is ook een... Uh, een uh, een, echt, een echte, echte wat een dat echte. betreft, tenminste in die zin. Een paap en een koper bij elkaar, nou dan weet nou. je het wel, hè? Ja, het is, uh, ja, nee, dat klopt. En dan ook nog eens Café kopen midden in het dorp. Dus wij hebben ja. wel uh, heel veel met, uh, met het dorp. Ja, dat vinden we ja. heerlijk. Maar ja. Ja. Nou ja, het is ook een schitterend dorp, toch? Ik hoorde iedereen na, na zo, toen we de zaak verkochten... nou, waar gaan jullie naartoe? Naar nou, Spanje of whatever, lekker... Uh. Ja. Nou, daar moet ik niet aan denken, hoor. Ja, Spanje vind ik zalig om op vakantie te gaan... Maar bij uh, het bordje Bentveld, als ik terugkom, ja. voel ik me toch wel weer gelukkig. Nou, ik heb dat. Zelfs als ik het dorp uitvloor, vrij. heb ik zoiets van. Oh, dit laten ja. we nu achter ons. Ik, het is echt overal mooi, maar dit is ja. mijn thuis. Ja. En dat is denk ik het, uh, ja, het verschil. Ja, ja. Ja. En waarom is Zandvoort dan zo mooi? Ja, ik denk dat het toch de kust is: uh, het strand en de zee. Het, ik, ja, precies, ja? dat wijt ze. Okay. Uh, als je uh, even omhoog loopt, vroeger de, uit de. Uit de uh, uit de zaak even de kerkstraat omhoog en dan hoor je dat gebulde van de zee. De zee en dan ja. heb je dat, dat, ja, die horizon, dat, ja, ja. Ja, dat denk ja. ik wel. Dat. Ik heb dat ook als ik uh, naar mijn werk toe ging in ja. de vroege dienst en het was helemaal donker. En dan loop je daar om half zeven ochtends en dan hoor je die zee. Ja. Dan hoor je dan voordat je die garage ingaat onder het Venemaplein? Het oh je. ja, ja. ja. ja, ja, ja. ja. Dat denk ik wel. Ja, heb ik wel gehoord. Dat een hoop zandwoord die komen niet op het strand. En want dat zand vinden ze maar niks. Maar het gebulden van de zee, dat missen ze altijd, ja. Nou, ik denk dat dat vroeger veel meer was dan nu, ja. Hè? Ja. Ik bedoel, Veel werkte natuurlijk, ook op het strand of in toerisme. En dan, ja, als je dan... Eh, Strandtenten gingen vroeger om, om, om acht uur dicht. Dus dan, ja, 6 ja, uur, acht uur, dan was het ja. klaar. En ja. nou, dan ging je zomers ging je lekker naar huis. En uh, s'avonds gebeurde daar eigenlijk heel weinig. Ja. Maar ik denk dat iedereen nu op allerlei manieren van het strand okay, gebruik maakt. ja. Net zo goed is dat ik sinds mijn uh, pensioen uh, ook elke dag te vinden ben langs de Boulevard of in de duinen voor een wandeling. Ja, ja. Dat, dat is, ja, we wonen zo mooi, want ook de duinen zijn ja. natuurlijk echt schitterend. Ja, ja. je kan zo helemaal mooi via het strand omlopen met ja. die de duinen in. Ja. Ja. Ja. Je maar je hebt weg. wel gelijk, de, de beleving is anders geworden. Hè? Vroeger gingen we met eten naar het strand toe ja. en met mijn moeder op de fiets en zo. En als het, uh, ja. s morgens om 10 uh, ja, uur elf uur, en als het eten op was, rond 4 uur vijf gingen we weer naar huis. Ja. ja, we hadden baan met vier kinderen thuis. En mijn moeder die nam ons mee. Hè. We woonden op de Vlennevecht. Vlennevecht omhoog. Nou, daar, daar was nog geen bebouwing, niks. Dus je stak over en je was op het strand. <laughs> ja, ja. Ontbijt was al op het strand. We waren er om acht uur. Oh, kijk eens. En dan zo ja. tussen twee, drie, als het echt heet werd. Dan gingen wij naar huis, als klein kind. En, en, en nog, nog geen frieten op het strand en zo, hè? Ja, nee. nou, kleine, ja, gewone tentjes. En, ja. Ja. En, uh, en wel een ijsje of wat dan ook, weet je wel. Ja. Maar, uh, en koffie zo. en toilet. Beurt, ja. met poeder, De haringkar ja. die langskwam. En ja. wat hij ja. nog doet natuurlijk. Maar zo, ja. Ja. Ja. ja. Dat is natuurlijk wel veranderd. Je kunt nu... Maar ook met de zaak was dat. Vroeger als wij om negen uur het terras uitzetten... nou ja, om half negen zette je dan je terras uit... want je ging om negen uur open. Nou, waren er allemaal mensen die hielpen je bij wijze van spreken met uitzetten... omdat ze eerst koffie wilden drinken en dan naar het oh, strand gingen. Okay. Nou, als nu, nu om negen uur... het is echt niet vol. Als nu om tien uur de parkeerterrein bij ons in de beurt vol staat... is dat een hoge uitzondering. Ja. Dan moet de weersverwachting boven de 25 graden ja. staan oh. op het appje... Dan gebeurt, dan gebeurt het, het anders. Het, ja. Ja. Ja, want je kunt tot twaalf uur terecht. Dus ja. je kunt dat ook spreiden. Oh, ja. Dat zal het zijn, ja. Ja, ja, dat is ja. waar. Ja. En mensen zijn denk ik ook meer uitslapend geworden. Ik denk dat heel veel mensen eerst gaan uitslapen... dan rustig aan het boeltje pakken en naar Zandvoort te nee, gaan. Nee, daar geloof nou, ik helemaal niks van. Er is dus veel meer stress op dit moment. Mee, meer <laughs> dat er gewoon heel veel andere zaken zijn... die nog geregeld moeten worden of zo. Ja, maar ja. dat je ook bijvoorbeeld aan het eind van de dag... Ook nog bijna een hele dag op strand kan. Ja. door om vier uur te komen, lekker te eten, te borrelen, whatever. Ja, dat, ja. Ja, dat ja. kan allemaal. Ja, dus, uh, nee, maar heerlijk. ook de stranden zelf zijn veranderd. Hè. Het zijn nou echte restaurants geworden eigenlijk. Ja. Hè. Ja. De stoelen is bijzet. Die hebben ze meestal geoutsourced of zo. Hè. Dus uh, yeah. ja, heel apart ja. Ja, dat is zeker wel, dat ja. is zeker wel veranderd. Ja, wat mij betreft blijft recreëren wel opeens staan hoor. Ik vind, ik vind het heerlijk als het strand in de winter zoveel ruimte ja. heeft. dat mensen ook lekker ja. kunnen ja. wandelen. Ja. Ja. En ik vind wat dat betreft... Ik begrijp, uh, ik begrijp de, de, het verlangen naar meer huisjes op het strand. Hè. Vanuit de strandpachtjes ja, snap tuurlijk. ik dat. Maar eerlijk gezegd hou ik wel heel erg van de ruimte. En ik vind het ook wel heel goed dat wij, ja. uh, dat wij niet... Ja. Strand volbouwen met, ja. uh, met nee. huisjes en dingen. Want, ja. Nee, juist Precies. dat vrije van, ja. die, van die ruimte. Dat, ja, uh, ja je het vrije minder. en overstrand. Ja. Ja. Uh, het, het is ook een teken van we gaan nu een andere tijd in. Als, die, als de paviljoentjes weggaan, dus de, de huisjes gaan weg. We gaan een andere tijd in. En op het moment dat we het weer wordt opgebouwd, hebben ze we gaan de goede kant op van, ja. de, van het weer. Ja, ja. En dat vind ik ook wel wat. Helemaal. Ja, de seizoenen, absoluut. Ja. ja hoor. Die drukte in de zomer, heerlijk. Ja. Maar ook die stilte in de, winter, in de winter, ook heerlijk. Ja. Ja. Want voor de laatste op de cursus dat ze ook weer mogen blijven staan. Dit, uh, deze ja, dat, winter. Dat, dat is in verband met corona. Langs de hele kust ja. heeft uh, vorig jaar uh, heeft, uh, vorig de overheid daar de toestemming ja. voor gegeven. En dit dat, jaar weer. En dat spaart een hoop kosten uit voor de strandpachters. dus ja. ja. ja. Dus dat is, uh, en het is goed gegaan. Geen storm waarin uit. de helft nee, uh, weggespoeld is. Nee. Dus, want dat is best wel een risico natuurlijk. Ja. Ja. Ja. Ze hebben ook die hele mooie hekjes daar neergezet. Hè? Er omheen vaak. Ja, er waren nee, allerlei eisen. Nee, ja. wel, wel vaker zag. Dat je, soort hekjes met van die uh, ijzerdraad met ja, die schaaphekjes noemen ze dat. Uh, ja, ja. Ja. Ja. Maar het is meer om het zand tegen te houden of zo. Dat, ja. Ja. dat ja. denk dat ik ook, ook, ook, eerlijk gezegd. Ja. Ja. Ja. Ja. Want er verderop waar al die uh, zomerhuisjes staan, dan zag je inderdaad hele rij van die, uh, van die hekjes staan. Kijk, het, ja. het heeft ja. natuurlijk allemaal. De Rijkswaterstaat en Rijnland, die hebben daar natuurlijk ook allemaal hun eisen aan om te zorgen dat het. Duin wel in orde blijft. Het is dus ook de kustverdediging. Uh, het is niet alleen ons strand, maar het is ook de kustverdediging van Nederland uh, waar ja, we het over hebben. En maar daar we hebben ze ook. Uh, ook op de cursus ook geleerd dat. Uh, Zand wordt een uitzondering, die moet voor zijn eigen duinen zorgen. Nou, in die zin, als je kijkt naar Katwijk bijvoorbeeld. Ja. Daar, uh, uh, daar was het zo penibel dat de overheid daarvan gezegd heeft... daar moet wat gebeuren. Waar ze oh, overigens okay. geweldige parkeergarages in de Duin aan overhouden. Ja, ja. Om jaloers op te zijn. Ja. Maar blijkbaar is het bij ons, uh, en dat is gewoon de situatie... Wij, wij zitten hoog en toch kijken wij uit op zee. Dat is gewoon, zo is het ooit uh, tot stand gebracht... Uh, door de natuur. En dat is de, waar wij mee te dealen hebben. Als daar zwakke plekken in komen... dan, dan grijpen ze in, natuurlijk. Ja, ja. Maar tot ja. nu toe heb ik begrepen... dat er nog niet uh, hele grote bijzonderheden nee, ja. nee, ook, aan de hand zijn. Niet zoals bijvoorbeeld in Noordwijk, waar ze echt... Ja, de... en, dan moet het, en dan moet er echt iets gebeuren. <lacht> nou ja, of bij petten. Hè? Daar is bij natuurlijk petten, ook ja. niet of je daar recent ja. geweest bent. Dat, ja. Daar is ook enorm veel gebeurd. Zand uh, toegevoegd, <lacht> opgehoogd, et cetera. Ja, wij hebben in het verleden wel zandsuppletie gehad, hoor. Ja, een paar jaar terug alweer. Een paar jaar terug, ja. ja. ja. En, dat en moet het... dat herhaald zijn. worden? Ik, daar weet, weet ik het fijne niet van, hoor. Uh, maar uh, ik weet wel dat men toen zei... het heeft alles te maken natuurlijk met de pieren en muiden. Hè. Uh, ja. de, kijk, ja. Als er pieren aangelegd wordt dan verandert die loop van het water. water. Ja. Etcetera. Nou ja, we, we moeten wel allemaal beschermd blijven. Ja. We eerlijk zijn, we willen niet... Uh... Die beelden dan, van, uh, van de Maas waren natuurlijk best wel... Uh... Ja, oh. inderdaad, ja ontzagwekkend he, ja. wat water dan kan doen ja, ja. absoluut ja. ja en eigenlijk maar dat zullen we hier niet de zo snel krijgen van Nederland ja, ja maar juist daarom hè ja. de snelheid van het water ja. ook oh, wap wat daar, wat daar gebeurt ja. ja goed even terug naar de muziek we gaan Hey Jude draaien je eerste singeltje vertelde je net ja ja, ja. volgens mij, zak... volg mij in een klein groen uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, envelopje dat zie ik nog zo voor weet je wel. en dat was in de Haltestraat bij bij Peters gingen wij uh, altijd... De top 40 haalden we natuurlijk. Ja. En uh, nou, dit was van mijn eerste bij elkaar gewerkte uh, geld, denk ik. Met oh, mijn okay. singeltje. Ja. ja, te gek, uh, ja. ja. En volgens mij heb ik hem nog, maar staat hij gewoon opgeborgen. helaas <laughs> erg, hè. Dat je zo makkelijk nu met Spotify draait, de ja. muziek. Maar ja. het gevoel van dat singeltje en die LP's, ja. ja maar dat... aandenken ook als je hem in je handen hebt. Ja, precies. Je, ook, je, terug precies, die ja, je zit ja. meteen weer in die ja. sfeer. Ja, ja. leuk. Ja jammer dat die platenzaak weg is inderdaad. Dat hebben we niet meer. In Haarlem. Nee, maar Zij überhaupt, hè? Ja. Platenzaak. In Haarlem was er nog één, maar ik geloof wel dat er nog een paar, maar je hele zegt mooie. In de we Haarlem, weg ja. is er nog. Ja. ja. in Noord bedoel je? Nee in uh, Amsterdam. In oh ja, in Haarlem we hebben we er twee inderdaad, ja. Ja. In Haarlem Noord en een uh, in Houtstraat volgens mij. Ja. ja. ja. ja. Maar het is wel weer, ik, ik begrijp wel dat vinyl weer echt uh, uh, gedraaid wordt door een hoop door mensen. Ja. Dus. ja, je hebt van die maloten die je betalen voor naald, 600 euro. Oh, dat euro. heb ik ook net gehoord. Ja, die bestaan. <laughs> ja. Hier komt hij. Hey Jude, don't make it bad. Take a side. Thank you. ZFM natuurlijk bekend. Ja. Wat heb je gedaan hier? Ik ben uh, in uh, eind, even moet ik even denken, eind 2017 ben ik hier uh, op verzoek van, uh, van Rob Harms en uh, Nick Meijer toen uh, aangetreden. Samen met Maureen Bal en uh, Leon van Es als bestuur. En uh, men was dringend op zoek naar bestuursleden. Sowieso heeft een stichting natuurlijk een bestuur nodig, maar ook omdat er uh, in de landen veel werd gesproken van... Uh, Grote regio, uh, regio uh, omroepen. En uh, nou ja, mijn, uh, mijn, onze opdracht als bestuur was om te kijken van nou, hoe zit het nou met Zandvoort? Wat wil, wat, wat wil men hier? En uh, uh, wat kunnen we doen om een uh, toekomstbestendige omroep te zijn? Nou, dat heb ik een aantal jaren met heel veel plezier gedaan. Ik wist niet veel van radio, maar ik heb er ongelooflijk veel van geleerd. Ik luister graag naar radio. Maar wat er achter de schermen gebeurt... dat is misschien nog wel veel interessanter... dan, uh, dan wat de luisteraar... Ja, uh, ja. en ja. die kans heb ik echt gekregen. En, en toen ik uh, uh, daarna gevraagd werd voor de politiek... dat was wel even, even lastig. Uh, toen dacht ik, hmm, hoe moet dat nu? Nou, ik heb dat heel lang geprobeerd vol te houden. Maar toen uh, uh, in coronatijd het college viel... En, uh, en aan de Partij van de Arbeid werd gevraagd... we willen heel graag dat jullie, uh, dat jullie erbij komen. Wil je dat doen? En onmiddellijk gezegd ja... Ik bedoel, als er iets is wat er nu moet gebeuren in coronatijd... is Zandvoort bestuurd. Daarvoor zit je ook in de gemeenteraad. En toen heb ik toch eigenlijk ook een keus moeten maken om... Ja. Uh, ik kan geen dingen half doen. En uh, nou, zo, met pijn in mijn hart. Uh, maar uh, we hadden net een... Uh, was het team gegroeid met Rob de Graaf en die Lemmens. En toen heb ik ze toch moeten zeggen... jongens, uh, nu uh, moet ja, deze ja, dame ja, ja, een, uh, ja, een heel moeilijk ja. besluit nemen. Ja, heel ja. jammer. Maar goed... Uh, maar heeft hem goed gedaan, toch? Ja. Precies, en ja. ondertussen is er wel weer voor vijf jaar bijgetekend... als het gaat om de, ja, de centlicentie. Ja. Want dat zijn de gesprekken die wij hier... Met, met, en met de stakeholders en met de vrijwilligers gevoerd hebben. Mm. Wat willen jullie? Welk kant willen jullie op? Maar ook de luisteraars, hè? willen die, willen die uh, ja. een omroep? Of willen die een regio-omroep? Maar daar was, dat, dat was zo duidelijk. Kijk, uh, als het gaat om regionaal... Uh, een omroep of wat dan ook... je kunt naar elke zender luisteren... via internet ja. wat je wil... maar als het gaat om het plaatselijk nieuws... dan kan je alleen maar bij je lokale omroep ja. terecht. Ja. En dat is waarvoor mensen naar ja. ZFM luisteren. Ja. Daar ben ik heilig van overtuigd. Ja. Nou, je neiging gehad om een programma te maken... Nou, dat vind ik wel... Uh, dat lijkt me hard, best wel veel werk, hoor. Dat lijkt me heel ingewikkeld. Uh, uh, heb ik nooit aan gedacht. Ik heb altijd met diep respect... Ik vind dit leuk, hè? Zo aan die microfoon zitten... en uh, <laughs> kijken wat jullie doen... En, uh, en een beetje babbelen. Dat vind ik enig. Maar ik ja. weet dat voordat jullie hier komen... moet je je goed voorbereiden. Jullie hebben ook je werk. Ja. En het ja. is best wel een pittige vrijwilligersklus. Maar je moet ook een beetje uh, gek zijn... van die techniek, et cetera. Pim, wat jij doet... dat ja, kun ja. je ook ja. niet zomaar... Nee. Uh, dus, uh, ja. nee, maar je ik... kan het ook al. Ik kan het ook, ja. Oh, daar ben ik ook ja. van overtuigd hoor. Want ik denk wel, ik heb de technische jongens hier... daar heb ik diep respect voor ook leren kennen. Als, dat ze het zo toegankelijk mogelijk maken. En ik denk ook dat de ja, toekomst... Ja, ze goed. Ja. Dat, dat, echt, uh, ja, dat dat echt helemaal voor iedereen uh, natuurlijk zo wordt. Vroeger was het nog echt met die schuiven en et cetera. Dat gaat denk ik allemaal... Dat In het de digitale tijdperk kwam. wel veranderen, ja, ja toch? Ja. Maar je luistert dus naar radio of naar ZFM? Ik luister naar heel veel zenders. Uh, Ook op zenders. woensdagavond. Maar, ik ga uh, een beetje reclame maken voor mijn eigen programma. Als ik vergaderingen <laughs> heb, s avonds, luister ik natuurlijk niet. Nee, oké. Okay, nee. maar, nee, maar op woensdagavond moet ik uh, speciale aandacht hebben... voor jouw programma. Ja, uh, ik, 10. ik heb wel een leuk uh, programma voor je. Ja. FM. Dan nodig ik een fan uit van een uh, bepaalde groep of artiest. En dat okay. mag dan twee, jaar, of twee uur lang... Uh, zijn favoriete muziek draaien van die groep of artiest. En een beetje toelichten. Oh, wat leuk. Ja. Dus kan je gewoon een beetje praten over die muziek. Je geeft ja, ja, ja, van tevoren ja, ja, ja. uh, ja. een leuke heerlijk, plaatjes ja. op. En we maken er twee uur lang een leuk programma van over die uh, groep of artiest. Nou, dat is toch ook echt. Uh, ja, ik vind naar muziek luisteren ook heerlijk. Maar vooral. Ja, ik denk dan meteen zoals net met die plaatjes ook. Hè. Maar dan heb ik ja. het vooral over de 60, 70 jaren. Dan denk ik gewoon aan mijn jeugd. Dat ik aan ja. de radio gekluisterd zat. Dat ik ja. met, die, uh, met die LP zat. En ik zei het net even tussen de muziek door. Als ik nu aan het werk ben voor de gemeenteraadstukken lees of wat dan ook, dan draai ik dus klassieke muziek. Want gek genoeg heb ik daar geen... Ik vind het heerlijk om naar te luisteren, maar daar heb ik daar geen last van. Hè? Nee, nee, ja. Terwijl ik vroeger uh, naar de Ferrymaat Maat luisterde ja, ja, ja. Met, uh, ja. en mijn huiswerk aan het maken. Dat was allemaal geen ja. probleem, maar het schijnt ja. toch als je wat ouder wordt om wat te, te veranderen. Nou, zo dan. Ja. Ja. Ja, ja. ja. Maar Dat is ook gewoon moeilijker dan. Ja. Want je ja. wil meezingen en je wilt meezingen. Dat reizen, is het, denk ik. <laughs> ja, ik ben wel iemand die heel, ja, heel erg van de meezingen is. Ja, zo. ja, ja ik thuis ook. Voor ja. die smartlappen, ja. Ja, heerlijk. Ja. Maar ben je ergens groot fan van een bepaalde groep art of artiest? Nou, ik heb natuurlijk... Doordat we de zaak hadden... In het café luister je naar heel veel soorten muziek. Ik oh, ben ja, ik wel heel hard. breed ja. qua muziek, hoor. Want ik, uh, uit mijn ik was bijvoorbeeld helemaal gek van de hoe. Hè? Oh, ja. uh, de film Tommy, uh, Tommy. Roger Daltrey, uh, de hele bende. Ja. Maar ook van de Eagles. Ja, zeg het maar. Ik, ja. ik, ik, met mij kun je heel veel kanten op muzikaal. Okay. Dus om nou te zeggen... Ik heb er eentje helemaal bovenaan staan... en dan komt dat er een niet. hele tijd ah, niks. Ah, okay. nee. Nee, nee. nee, ik kan me in de. The Animals, dat is mooie muziek. Dat vind ik ook prachtig. Yep. Absoluut, kom maar op. Ja, yeah. we gotta get out of this place. We gotta get out. In this dirty old part of the city. Where the sun refused to shine. People tell me there ain't no use in trying. Ja, het is uh, uh, 9. Uh, 10 uh, september. september. Yes. <laughs> weet jij nog waar je was met de, de vliegtuigen in het World Trade Center? Zeker, ja. Dat zijn van die momenten die iedereen weet. Ja, ik, wij waren, mijn man en ik waren in Israël. Wij waren voor een bruiloft van de, de, de, de dochter van vrienden van ons, uh, waren we daar de... Uh, uh, gelijk, met, gelijk met vakantie. En de bruiloft was de dag ervoor. Dus vandaag... en wij waren de dag, de elfde, waren we bij, in uh, Caesarea. Uh, dat is een uh, plek in Israël waar je, waar je echt uh, uh, ziet... hoe vroeger het in de tijd van, uh, van koning Herodes etcetera was. Heel uh, mooi, om, mooi om te zien. En, uh, en ik werd gebeld dat uh, uh, dat er iets aan de hand was. Die verbinding, dat gesprek ging niet door... want die verbinding werd verbroken. Maar we snapten dat we terug moesten. En in de hotelkamer hebben we de Tweede, tweede Toren binnen. Ja, dat hebben we gezien. ja er heeft een ongelofelijke impact op gemaakt Israël was, uh, is natuurlijk een land... Uh, wat veel met uh, uh, oorlog en geweld te maken heeft gehad. Dus hij had daar ook zijn, uh, zijn, zijn plannen paraat voor. luchtruim werd afgesloten, et cetera. We konden niet meer naar huis. En gek genoeg voelde dat als een, toch als een soort bescherming en veiligheid. Uh, want er werd heel adequaat uh, gereageerd. Maar je zag ongelooflijk veel militairen op straat. En dat zijn wij ja. natuurlijk vanuit ja. Nederland niet gewend. Maar op dat moment, ik weet niet waar ze ze vandaan haalden... maar uh, het land was meteen in de hoogste staat van paraatheid. En uh, dat was wel heel erg uh, indrukwekkend. En... Uh, angstig heb ik me niet gevoeld. Uh, maar uh, uh, nou ja, wel diep onder de indruk. Van, dacht Ook niet hey, toen je terug moest vliegen? Nee, want tegen de tijd dat dat gebeurde... en wij vlogen met El Al, uh, nee, ik had daar het volste vertrouwen in. Ja, ja. ja maar uh, dat gebeurde niet de volgende dag, hoor. Want het luchtruimde, werd, zoals je weet... Ja. was natuurlijk ja. de hele tijd gesloten. Uh, dus besloten, ja. dus uh, nee, uiteindelijk is dat allemaal prima gegaan. En het lijkt wel of de duivel ermee speelde. Toen ik jaren later uh, uh, weer uh, uh, in Israël was uh, voor, een, uh, voor een vakantie... Uh, uh, brak de, de, de, die vulkaan uit. Maar dat was echt volgens mij tien jaar later. Wel, wel meer. Toen kwamen we ook niet naar huis. Kom, oh, in IJsland kwam... toen was dat die, uh, die uitbarsting. Toen zijn we ja, ja, uiteindelijk ja, ja. via Milaan met het vliegtuig Zwitserland, Parijs hebben we er een week over gedaan... een soort route door Europa om naar huis te komen. Ja. ja, wel bijzonder. Daarna ben ik er niet meer geweest. Ja, je hebt in ieder geval geen last van vliegangst? Nee. Nee. Moet ik zeggen... Nee, niet echt. Nee, ik heb vaak en graag gevlogen. Dan moet ik zeggen dat ik nu nog niet zit te springen, hoor. Zelfs met in deze coronatijd. Dat ik zeg van... Goh, jongens, hoe we met z'n allen in een vliegtuig gaan zitten? nee. Daar heb ik nog helemaal geen behoefte aan. Maar ik uh, dat wij het bedrijf hadden... Uh, was januari onze stilste maand. En als je dan met vakantie wil... dan, uh, ja, nou, dan, je dan, dan kun je het ook verder opzoeken. Ja. En dat is dan ook heel fijn dat dat kan. Hè? Want de zaken, de, de, onze medewerkers zwaaiden ons van harte uit. We gaan jullie maar lekker weg. Wij regelen het hier wel. En dat was natuurlijk mooi. Hè? de kat van het huis is, mogen ze op de tafel dansen. En uh, uh, wij zijn... Uh, ja, we hebben echt hele mooie reizen gemaakt. We zijn in Zuid-Amerika, Noord-Amerika, Zuid-Afrika, Afrika, Azië geweest. Dus ik, als ik nooit meer buiten Nederland kom... dan, uh, dan uh, heb ik denk ik voor een uh, mensenleven genoeg uh, gereisd. Ja, prachtig. Want reis is wel, uh, is wel natuurlijk prachtig. Je doet een mooie ervaring op. Ja. Zeker. Hè? En wat was je mooiste vakantie? Hmm, ik denk toch wel uh, naar Argentinië. Niet zo lang geleden. Ook weer voor een bruiloft. Van de zoon van vrienden van ons. Uh, wij waren al een keer eerder in Argentinië geweest. Tenminste op een rondreis. Uh, en dat land is echt heel bijzonder. Mooi. Uh, Europees aan de ene kant. En aan de andere kant ook helemaal niet. Uh, maar als je uh, rondgeleid wordt door, door, door mensen die daar wonen. In, in Cordoba en uh, Mendoza. En uh, naar de, de bergen daar. Naar de Andes. Ja, dat is wel heel, heel speciaal. Een, een soort barbecue aan de kant van de weg. Het gewone leven, weet je. Dat je dat... Als toerist zie je ja. vaak niet hoe mensen zelf leven. Maar dat, dat is ja. echt wel fijn. Ja, dat vond ik wel heel bijzonder. Ik ga je onderbreken, want we gaan naar het nieuws ah. en de reclame. En een klein stukje Barry McQuire nog.